Uur. Gert Kluk bij het -journaal. De meeste Nederlanders staan enkele weken na de jaarwisseling negatief of zeer kritisch tegenover het afsteken van vuurwerk. 65% is voor een algemeen vuurwerkverbod, blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau INO Research. Een verbod op het verkopen en afsteken van vuurpeil- en knalvuurwerk alleen krijgt nog bredere steun van de Nederlandse bevolking. Het kabinet bereidt beperkende maatregelen voor.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 Het weer tamelijk bewolkt, buien met kans op onweer en een flokkennatte natte sneeuw. De temperatuur loopt op naar 7 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. De A44 van Den Haag naar Amsterdam is tussen Warmont en Noordwijkerhout afgesloten. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan omrijden over de A4. Tot zover de verkeersinformatie.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 Oh, oh, oh, oh, oh. Tweede geweldigste radioprogramma. Het is vandaag 18 januari. Ik kijk straks even in de bak van geschiedenis. Wat is er gebeurd? En wie is er al jarig? Eerst maar even Circo Waves en Porcel's. Ook om aangesproken. I never lose my side. I'll find place to hide. Holes in He's telling me Ik heb het over de Circo -waves. en T-shirt als een grote plaat voor u geweest. Hier zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer? Ja, ja hoor, we zitten gewoon weer in het tweede geelden van het radioprogram. Het is natuurlijk weer tijd voor... Het is uh, namelijk vandaag 18 januari. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, we doen een kleine greep eruit. Er is veel en een van die dingen die me aanspreekt Ik zit even huh? te kijken waar mijn lijstje gossen is. Oh, ja, natuurlijk in 1990. De FBI betrapt burgemeester van Washington... Marion Barry, op hete daad met cocaïne- en crackgebruik. Marion is dan een man, hè? Het is een, een donkere meneer. En, uh, een aparte naam, maar goed. Hij was in de jaren 60 was activist van de civil right movement. Hij overleefde ooit een moordaanslag van een, uh, een of andere moslimgroep. En, uh, goed, uh, hij is uh, vier keer burgemeester geweest. Vier keer? Vier keer vier jaar. Hij is uh, ook vier keer uh, getrouwd geweest. deed aan vriendjespolitiek gebruik, dus crack. Hij is één jaar, is hij zeg maar, geen burgemeester geweest. En dat was in 1991. Uh, uh, uh, maar goed, en uiteindelijk is hij in 1995 uh, gewoon weer opnieuw verkozen als de burgemeester. Deed het zo goed? Ja, allemaal vriendjespolitiek, denk ik dan. Maar goed, uh, deze uh, Marion Barry... Uh, ja, stond bekend omdat hij toch wel uh, zijn eigen regels had en op zijn eigen manier dingen voor elkaar kreeg. En het grappige is, dan kijk je op internet en denk je op jezelf: van... Uh, wat is het voor gast? Nou, hier even een fragment. Dat hij eigenlijk wordt aangesproken door een, uh, een of andere interviewster... en in die vraagt naar zijn uh, boetes... Van, uh, ja, van snelheidsovertredingen. Ik van mijn tickets. Otherwise I'm gonna get my tag renewed. Simple But you that. have you have $600 in outstanding parking tickets. I'm, I may meer more than that, I don't know. I'm gonna whatever I owe, I pay. Ze heeft are 2012 2013. Zij confronteert hem met echt heel veel. Ja, 600 dollar. 600 dollar. Nou, valt wel mee, toch? 600 dollar verdeeld over drie jaar. En hij betaalt ze gewoon maar niet. En hij zegt van op een gegeven moment. Heb je niks beters te doen? Ga nieuws vergaren. In plaats van mij lastig te vallen met dit soort geneuzel. Ja, over die bonnetjes. Dat doet me toch ergens aan denken. Ja, dat doet me ergens aan denken. Het is en Barry, dus betrapt in 1990. Kokine en crack gebruik. Nou, het wilde leven. Het is vandaag twee jaar geleden had je een enorme storm in Nederland en België, Britannië en zo. In Duitsland is de storm Frederike genoemd. En dat is dus uh, dat echt de treinen niet reden en alles. En dat uh, Schiphol had uh, het vliegverkeer stilgelegd rond uh, half twaalf. Ja, en, en de NS legde treinverkeer plat. En er was echt de zwaarste winst. Dat was 143 km per uur. En die werd gemeten bij Hoek van Holland. En de hand nog eentje van 137 km per uur bij Emuiden Moet je nagaan. Dat was echt uh, verschrikkelijk weer was dat gewoon. En, Weet uh, je dat niet meer? Nee, gek is dat, hè? Dat alles plat lag, hè, gewoon. Ja. Heel veel bomen. Oh, ja, er iets dagen, denk ik. Oh, ja, dat zou nog wel eens kunnen. Wat zijn de schadecijfers? Is er iets bekend over? Ja, nou, dat, dat, dat zie ik hier nog even niet. Je ziet hier wel allerlei bronnen. Nou, code okay. rood voor grote delen land. Oké, okay, nou. Het dus, is wel interessant. Ja, oké. Okay, nou. Overal code groen inmiddels. Dat was er uh, daarna. Nou nee, ja goed, ja, logisch. Als je code rood hebt gehad, dan krijg je code groen. En dan mag je iedereen weer op de straat. 1993 voortvluchtige Pabel Escobar. Die stuurt een brief. En hij zegt dat hij op dezelfde manier wordt wil behandeld als de Corellia uh, uh, uh, uh, groepen die in Zuid-Afrika en Zuid-Amerika actief zijn. Hij, wil, uh, hij, hij wordt natuurlijk gewoon eigenlijk nagezeten en iedereen is op zoek naar hem. En hij zegt dat wil hij niet, hij wil op een gewone manier wordt hij veroordeeld worden en wordt hij, wordt hij berecht. Nou goed, uh, ik heb een stukje over zitten lezen. En op zijn hoogtijdagen uh, verdiende hij, wat was het, 61 miljoen dollar per dag, hè? Ja, ik zie je kijken. What the fuck? Ja, 61. Dat, dat, dat, dat zijn krijg je cijfers. nooit meer op. Dat krijg je nooit meer op. Uiteindelijk zijn zoon, uh, Juan Pablo Escobar. Hij is 40 momenteel. En die ja. heeft later nog een documentaire gemaakt over de laatste levensjaren van Pablo Escobar. En uh, hier is natuurlijk een narco-serie over gemaakt en ja. hij heeft een serie nog uitgedaagd voor een rechtszaak. En maar wat uh... heeft hij een leuk gezicht? Hè? Als je gewoon zo ziet, zou je ja, denken dat hij een enorme ja. crimineel ja. was. Het schijnt dat die Pablo Escobar gewoon wel heel veel dingen voor elkaar heeft gekregen. Ook voor arme mensen. Het nadeel ja. is wel, zeg maar, als je voor hem ging werken. Hey, ja, uh... dat onthield hij en dan moest je er naar de hand iemand vermoorden of zo. Ja, dan kreeg je een huis van hem, zeg maar. Die kon je nog voor weinig huren, want hij bouwde ook woonwijken gewoon. maar dat ja. niet door de gemeente werd ja, hij gedaan. Hij wist van gekkigheid niet wat hij met zijn geld moest doen, waarschijnlijk. Een had hij ook om zijn huis gebouwd. Echt met uh, giraffen. En dat echt niet, kon niet gek genoeg gewoon. Met uiteindelijk zijn zoon heeft er nog... The Sins of mijn vader heeft hij gemaakt, documentaire. Dat geeft dan echt weer hoe het dan was de laatste jaren. Dat het echt vluchten was in arme wijken schuilen voor de politie. Dus, uh... Ja, er is laatst ook een film geweest. Dat was dan over een nichtje. Dat een man ontmoette een nichtje van hem... en. Uh... En dat hij daardoor, dat ging het allemaal helemaal fout. En uh, ik ben de titel even kwijt. Maar het was ook wel, wel interessant, zeker wel. Ja goed, er waren goede oh, ja. tijden en slechte tijden voor zeker, Pablo Escobar. Zeker. Maar goed, ik had het idee dat hij het zelf op zijn hals had gehaald. Goed, ja, ja. nog meer geschiedenis. In 1975 staat uh, de psycholoog Henk Jurriaans 25 dagen lang... elke dag een uur als levend kunstwerk in het Amsterdam Stedelijk Museum. Je moet er maar opkomen, toch? ja, ja. ja. ja. Je moet soms de soms deus meer gewoon een vloer in met pindakaas... maar je kan ook iets anders bedenken. Ja, dat is ook een idee. Goed, uh, Galimio. Uh, um, uh, Marconi, die brengt in 1903... de eerste radioverbinding tot stand tussen de Verenigde Staten en Engeland... En uh, hij uh, geeft dan een bericht, uh, een Morse Code aan uh, president uh, Theodore Roosevelt. En even later reageert Roosevelt ook nog weer met gefeliciteerd dat het gelukt is. En voor hem is natuurlijk iemand anders nog fanatiek bezig geweest. Maar er wordt gezegd dat hij het gedaan heeft. Maar het zou ook best kunnen zijn dat uh, uh, Hendrik Hertsen iets mee te maken heeft gehad. Of een andere man uh, uh, te teska? Tesla. Ja? Tesla? Nee, niet Tesla. Uh, nou goed, Er waren meerdere mensen op verschillende momenten bezig... met het maken van radiocontact. En uh, hij het, uiteindelijk is het hem gelukt. En uh, nou goed, ja. het is een strijd geweest. Goed. 91 jaar geleden schoot Eijen Wijkstra... schoot in het Groningse doezem vier veldwachters neer. Want die wilden zijn minnares Aaltje van der Tuin bij hem weghalen. Het oh ja. is echt een bijzonder verhaal. Het is ook nog verfilmd na de hand. Het is een boek en dat heet... Even uh, kijken hoor. Het teken van het beest. En uh, dat is... Uh, het, gaat dus gewoon ook, het was een vriendin van zijn vriend. Maar die zat in de gevangenis. En toen ging, kreeg hij wat met haar. En toen ging ze bij hem wonen. En toen liet ze gewoon zes kinderen in de steek. En daardoor kwam de politie even wel bij haar verhaal halen. En hij, hij wachtte even hij op met een karabijn. En hij kon goed schieten. En hij heeft gewoon al die vier die scheld, veldwachters neergeschoten. Echte liefste. Ja. Ja, Ja, echt. Hij wilde gewoon maar dat, hij, dat zij bleef. Maar die man is nog 45 geworden. Het is, uh, je merkt hem wel van... Uh, hoe die tijden waren. Hij had inderdaad na dat... Uh, hoe heet het? Uh, TBC, tuberculose. Okay. Maar er is een plakette aangebracht in het gemeentehuis... de grote gast... ter herinnering aan de vier veldwachters. Want de begrafenis van die vier agenten... waren nationale gebeurtenissen... en het had zeer veel opzien gebaard allemaal je. Dus dat is echt heel heftig allemaal. Goed, en nog één keer hoe heette het? Het uh... de teken van het beest. En hij heette Eje Wijkstra. Wijkstra. Oké, okay, nou, leuk om om te houden. Doe, denk bijna een soort uh, Reunerswold Dat doet het een beetje ja. aan het denken. Het de teken yeah. van het beest heet. Het. Goed, straks nog even de verjaardag die we voor u klaar hebben staan. Eerst even een, uh, een nieuwe plaat. Ja, ik kende het niet. Het heet Seagulls, En het heet Ready for More. En ze hebben een EP'tje. Het heet Under the Light. Met een paar leuke rukjes daarop. De geschiedenis van uh, Eitje Wijkstraat. Hoe zien die gasten Eien. eruit? Eieren. Die vier veldwachters heeft neergeschoten... omdat ze zijn liefje weg wilden halen uit het huis vandaag. Goed, we zitten midden in de geschiedenis. Eigenlijk even tijd voor de verjaardag. Ik zit nog even te kijken trouwens naar... Nou, wie was nou het eerste die zeg maar, uh, op grote afstand... radiocontact kon realiseren? Ik eh? zei het, het is te wel Tesla. Het is Nikolai Tesla geweest. Die wilde in uh, 1895... Met elektrische signalen, dus op grote afstand, iets versturen. Helaas vatte zijn werkruimte vlam. en kon dit experiment niet uitvoeren. Hetzelfde jaar was het dus Climo Marconi die het wel lukte. Die heeft verschillende radioverbindingen tot stand gebracht. En uiteindelijk dus was het in, op 18 januari 2000, nee, 1903. dat hij dus over de transatlantische oceaan een verbinding maakte. met, met Amerika. Dus een man trouwens, die kwam uit Italië. ging naar Engeland. en uiteindelijk is hij weer teruggaan naar Italië. En deze Marconi was eigenlijk wel een beetje een vriend van Hitler. Oh. oh, oh. Was zat wel een duister kantje aan. Nou goed, ik weet niet hoe, uh, hoe we hier nou terechtkwamen. We moeten eigenlijk wel met ons bezighouden met eigenlijk iets anders. Ja, dat is, ik wel. Ja, ja, precies. Wie, uh, Wie deelt eruit? Ik deel helemaal klappen, dus dat is niet zo goed. Dat gaat iemand anders maar uit Goed, degene die vandaag jarig uh, is of ja, zou zijn de, geweest. Ja, de geboortedag van Charles-Louis uh, de Seconda. Ja? Yeah? Uh, dat was uh, Montesquieu. Montesquieu. Ja, yep. uitspraak. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, yep. Maar dat was dus een, een, een filosoof. En uh, hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van de sociologie. En als een van de belangrijkste filosofen van de verlichting. En hij heeft dus onder meer gezorgd... de scheiding van staat en wet en zo. En daar heeft hij zijn boeken over geschreven en zo. En het is echt interessant om eens een keertje te kijken... Hoe, wat die man allemaal heeft gedaan. Want door hem zijn er echt bepaalde... Uh, hij heeft dus het drietal van de wetgevende macht... de uitvoerende macht en de rechtsprekende macht... En daar, uh, dat, dat komt onder meer door hem. Oké. Okay. Dus nou, dat is wel een heel belangrijk iemand, maar bijna niemand meer weet wie jij is. Nee, zeg maar, Monique. En toen heeft hij in Amsterdam heeft hij een, een boekje ge, gepubliceerd. En dat heette Persische Brieven. Maar dat was een satirische briefroman. En dan liet hij twee persen Europa beoordelen. En het is net alsof er allemaal brieven aan elkaar geschreven worden. En dan kan je allerlei misstanden aan de kaak stellen. Zonder dat jij zelf uh, op dat moment uh, degene bent uh, die aangewezen kan worden. Van, Wat zeg jij daar nou? Nee, dat zijn. Uh, dat is, Oh, Oké, okay. heel kritisch. Dat is heel slim. Het, dus het was gewoon een hele de... slimme man. En hij had die anoniem uitgegeven. Okay. En uh, die is echt bekend geworden. En uh, ja, hij noemde echt het systeem dat, uh, dat de monarchie in handen was. En de kerk en alles noemde hij dus een fataal wapen. omdat alles in, in, in één persoon was. De koning, die was gewoon een potentaatdictatuur, et cetera. Ja, ja, ja, ja. Of dictator, sorry. Ja, ik snap dus was echt wel. interessant. Oké, okay. en dan maar één keer de naam. Uh, Hendrik, uh, nee, sorry. Charles de Montesquieu. Montesquieu. Queue, queue, queue. Oké, okay, nou dan ja. even de andere degene die ja. jarig zou zijn geweest. Ja, ja, die heb ik ook. Die heb je ook. Ja. Wie is dat dan? Oliver Hardy? Nee. Oh. Ja, dat zou wel kunnen. Gary With, uh, Grant. Gary Grant. Oh, Gary ja, die Grant ik ook. Zou jarig zijn geweest. Uh, leefde van 1904 tot 1986. Hij is dus 82 jaar oud geworden. Hij is eigenlijk geboren, uh, hij was Brit hè. Archibald Licht hij niet eigenlijk? En uh, uiteindelijk is hij met een of andere, uh, ja, wat was, steltloper. Uh, hij deed mee de Olympische Spelen. Een knappe man dus... ook. Ja, dat is een knappe man. Hij heette hij ging... Leech, Archibald Alec Leech. Ja, wat een mooie naam ook. Prachtig hè. hè? Maar goed, hij kwam hier in Amerika aan en uh, hij had zoiets hé, hey, dat vind ik wel interessant. Ik blijf hier gewoon. En uiteindelijk is hij dus acteur geworden, hij heeft zijn naam veranderd in Gary Grant. En uh, uiteindelijk, dus in 1932, is hij begonnen in de filmwereld. Uiteindelijk, een van zijn bekende films is natuurlijk Noord bij Noordwest. Met uh, van Alfred Hitchcock. Echt grappig. Er zit ja. een vliegtuig uh, scène in. Dat je denkt, van, waarom zou je iemand om het leven brengen met een vliegtuig? Maar het ziet er wel gaaf uit. En zo'n vliegtuig komt dan heel laag over. Probeert hem neer te schieten. En uiteindelijk gaat hij uh, de maisveld in. En daar gaat hij dan met uh, allerlei chemisch materiaal proberen te... Nou, ja, allemaal heel bizar. Het is leuk om te zien. En het maf is dat deze Cary uh, Grant uiteindelijk ging samenwonen met de man. Rudolf Scott. En uh, daar zijn ook allerlei toch wel... Uh, aparte foto's van. In die tijd. In die tijd. Ja. En uiteindelijk mocht hij van zijn HC uh, eigenlijk niet meer samenwonen. wonen. van: dat is slecht voor je imago. Want ja. eigenlijk ben je gewoon voor de vrouw heel aantrekkelijk. Maar als je laat zien dat je zeg maar, met een man samenwoont, woont, is niet zo goed. Dus het ja, ze weer... was heel mooi was los van elkaar wonen. En uiteindelijk uh, nee, goed, hij heeft hij een hele carrière gehad. Tot ja. eind jaren zestig. Don't Run is zeg maar zijn laatste film die hij maakte. Maar wel frappant. Uh, want als je dus neemt, je hebt Carrie Grant dan is jarig. Ja. Oliver Hardy is jarig. En Danny Kay. Dat zijn toch allemaal een beetje. Uh, comedians, weet je een beetje... Nou, Oké, u kent niet zo. Nee, nee, maar... Hij was wel de sukkelige man, Op een gegeven moment dat er ook ja. in de films. Ja. Maar, uh, en dat, ook Danny Kay, zei hij jarig. Ja. ja, Danny Kay. Even een klein fragmentje. Ja, die zong ook, hè. Maar hier doet hij iets anders, volgens mij. Ja, hij kwam namelijk in 1979 kwam hij naar Nederland. En daar uh, was hij dirigent voor het uh, uh, orkestgebouw uh, orkest uh, hier. Omdat hij namelijk, uh, hij was uh, ambassadeur van UNICEF. En hij wilde gewoon dingen even onder aandacht brengen. Hij was eigenlijk een comediant. Ik heb ook die opnames zitten kijken, dat hij dan ervoor staat te bewegen. En af en toe niest hij. En dan uh, fluit hij op zijn vingers en dan roept hij dingen terug. En, uh, ja, ja. Hij heeft ook nog gespeeld in de Muppet Show en de Cosby Show. Oh ja. En hij heeft echt gezongen met de Andrew Sisters en Bing Crosby. Dat is wel heel leuk. Oh, oh dat heb ik wel. Naam. Kijk. Uh, even terug naar de jaren 50. Echt, wat een vrolijkheid de top. In 1987 is hij overleden. En de eerste film waar hij speelde was Moon Over Manhattan. Dat was 1935, echt een tijdje geleden alweer. Heel romantisch. Ja, dat vind ik Goed, uh, diegene die ook is jarig, jarig, hij wordt vandaag 65, geen idee of hij gaat stoppen met films maken. Ik heb het over Kevin Costner... Ah. In 1982 begon hij met zijn uh, Chasing Dreams, de eerste film. Untouchable is natuurlijk ja, de bekendste waar hij gespeeld heb, hè? Ja, Dat was over de drooglegging van uh, Amerika. Iets waar wij straks ook aan toe zijn hier in uh, Nederland. Maar ja. dan vanuit een andere kant dat we toch wel overtuigd, komen, overtuigd zijn dat het slecht ja, is voor hij ons. Hij is ook erg bekend van de bodyguard natuurlijk hè. De Bodyguard, oh ja, ja ik denk, daar, speelde daar speelde hij Ja, mee. daar meer in. De Postman vond ik ook zo vaak. Ja, en Dances with Wolves. Oh ja! Kijk, ze komen er boven allemaal. Maar dat duurde ook ziet... maar, maar zo'n film, echt. Ja. Drie uur! Ja, en ook uh, dat, uh, met uh, Waterworld water, water of zo. Oh, Waterworld? Ja. Dat was echt dat een van de flops, geloof ik. Ja, maar ik vond het wel een bijzondere film. Ja, dat is wel uh, bijzonder. In 19. Uh, of in, ik begin elke keer met 19, maar in 2019 uh, zat hij in The Man. Uh, uh, nou goed En uiteindelijk is hij getrouwd met de Duitse, tassie, uh, Duitse tassenontwerpster. Die 19 jaar jonger is, dus doet hij, doet hij helemaal niet slecht. Deze Kevin Kastner. Kevin nou, hebben we nog meer? Eén ding wil ik nog even op, uh, op wijzen. Dat, ik ik schrok er een beetje van, ik was het eigenlijk een beetje vergeten. Ik weet niet of je nog kent Hans van Tongeren. Hij, ja, komt dat ja Hij speelde in de film De Spetters. Hij was die gast op die motor. Oh, ja. Die uiteindelijk een motorongeluk kreeg. Ja. En uiteindelijk in een rolstoel beland. En dan in de film uiteindelijk zeg maar. Met die rolstoel voor een vrachtwagen eh, rolde. En daar ten einde kwam zeg maar. In het echt heeft hij ook een einde aan zijn leven gemaakt. Ook zo? Ook niet op die manier. Oh. Dat weet ik niet hoe je dat gedaan houden. Maar uiteindelijk was hij toen zeg maar eh, 27. Dat was ook zo maf. Oh, Deze Hans oh, van hij hoort, Tongeren. Hij hoort bij de legendarische... Eigenlijk ja. wel. Ik wist helemaal niet dat Nederlanders er ook bij zaten. Maar goed, hij heeft in verschillende <lacht> films gespeeld. Uiteindelijk zou je ook nog mee gaan doen met uh, de coole Meres des doods. Oh, ja. En daar zou ook weer iemand spelen die uiteindelijk uit het leven zou stappen. Ja, en als je misschien al een beetje depressief bent, dan uh, de, doet dat je over het randje. Hè? Ja, en hij ja. trok de rollen toch wel heel erg naar zich toe, heb ik het idee. Hans van Tongeren, hij leefde tot uh, nou, 19 82, goed. En vandaag wordt Arie Booms, maar ook jaar. Hij wordt weer papa, geloof ja. ik, hoorde ik laatst. Oh. Maar hij uh, is 46, ja. zeg ik dat goed? Is dat niet een beetje oud om papa te worden, zeg? Ja, eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel een beetje. Nou goed, maakt het ook allemaal niet uit. Goed, tot zover de verjaardag. Yeah, Grote en meeslepend leven soms de sterren. Goed, een van onze co-host, die was aan het luisteren vorige week... en die hoorde deze muziek. Ze zegt, oh, wat is dit mooi. Dit moet er onder mijn vakantiefilmpje... Ja. Een helikoptervlucht. Ergens was het Amerika, ik weet niet waar, dat was eigenlijk maar goed. Alexandra Savoy. Dat er wel aan, zeker bij de dames. Dat is leuk om dit te horen. Het doet ook een beetje denken aan die andere... Foolish Games, nee, uh, videogames. Ja, van wie was dat ook alweer? Nou goed, dat moeten we dan weer opzoeken. Maar dat doet me ook een beetje denken. Deze Alexander Savoy, Baby But You. Het is de zaterdagmorgen. We kijken even de wereld in, wat er allemaal speelt. Oh, we wat we even kunnen doen, want het is nu precies half... dat we even Zandvoortse berichten doen. Lijkt me een heel goed idee. Ja, als wordt het weer zo laat allemaal weer zich... En ik moet dan naar huis. Mijn moeder ligt nog in bad. Nee, dat is uh, goed. Maakt ze er allemaal niet uit. Dus er komt een extra perron hier bij Zandvoort uh, Nest-station. te vanwege de Grand Prix uh, begin mei. Dus ze zijn fanatiek bezig. Het perron moet breder worden. Het spoor. Uh, nou ja goed, uiteindelijk zijn ze er ook bezig met die uh, spoorverbinding tussen Haarlem en Zandvoort uh, beter te maken. Een fietsenstalling is verplaatst tijdelijk. En de, uh, de Baggerstraat. ...Else, El, Else Bakker, Bakkerstraat. Bakker, ja. ba Bakkerstraat. Die is ingericht als bouwplaats... ...en die is tot en met april niet meer te gebruiken. Ook de trap is uh, afgesloten. Die kan ja. nog wel met de lift. Dus dat is wel even goed om te weten. Dus, uh, maar goed, uh, ja, we zijn fanatiek bezig om dat allemaal te realiseren. Goed, wat nog meer? Ja, wat nog meer? Ja, dat is uh, de Ultimate Race Festival. Het, het, het ligt allemaal op schema. Ja? En uh, het blijkt dus uh, tussen de 17 en 27 januari... ...gaat de Dutch Grand Prix een tv-commercial uitzenden waarin de laatste 100 kaarten worden aangeboden. Die zijn dus beschikbaar gekomen nadat de tribunes wat nauwkeuriger ingetekend en ingedeeld zijn. En omdat een deel van onze internationale buffers vrijgegeven zijn voor de fans. En die krijgt dus echt een 538 Grand Prix Village. En dat is een officiële camping van de Dutch Grand Prix. En die komt dus op de hockeyvelden. Mm -hmm. Ook wel apart. En uh, ze zeggen ook dat er toch nog wel iets uh, door uh, de, de artiesten zijn bekend. Die komen ja. vrijdag tijdens een uh, persbijeenkomst zijn ze bekendgemaakt. Dat is Davina en Michel, Freddy Moreira, Guus Meeuwers, Chris Cross Amsterdam... Leel Kleine, Lucas ja. en Steve, Nick en Simon en Sam Veld. Ken je die? Ja. Sam Veld, dat kan ik kan die niet. Nou, maar uh, ja, dat is wel leuk. En uh, ja, de verbouwing ja, het gaat allemaal echt uh, heel goed. Dus, ja, dat hoor je. Overal hoor je dat. Maar goed, 538, dat was toch... Dat, wat is dat, is dat, dat is toch de oude frequentie van Veronica of zo? Ja, maar dat nou, is goed, de, de officieel 538 Dutch Grand Prix. Ja, dat zegt helemaal maar niks. Maar, maar die zitten ook in de Bloemendaal volgens mij... met een tent altijd zomers op het strand. Oké, okay, nou, ja, nou, nou laten we daar zitten. Hoog in de duinen. Hoog in de duinen, perfect, dat niemand ze kan vinden. Leuk. Uh, mobiliteitsplan hebben ze onder aandacht gebracht. Natuurlijk. Wat uh, gaat er allemaal gebeuren? Ja, er komt natuurlijk een gigantische stroom bezoekers deze kant op. Elverheid, wethouder, die heeft bij, tijdens de avond... dat was maandag, heeft ze... Even wat dingen uitgelegd samen met... Uh, um, even kijken, Robert van Overdijk... en Robert Lange, uh, Rob Langeberg, uh, Die is van de Dutch Grand Prix. Uh, ze hebben een, een plan laten zien. En er uh, waren ook heel veel vragen... onder andere ondernemers. Die hebben zoiets van... hoe, uh, ja, hoe krijg ik mijn uh, medewerkers hier naartoe? Nou, ze zeggen van... Ja, je kan met de trein gaan. Uh, nou, wees creatief om hier naartoe te komen. Carpoolen, op de fiets, lopend, rekeningrijden. Uh, nou, allemaal dat soort dingen. Dat gaan ze, dat moet je zelf maar even bedenken hoe je naartoe moet komen. Want ja, het uh, moet allemaal wel goed gaan lopen ja, natuurlijk. Ja, zeker, zeker. En uiteindelijk hebben ze gezegd van, wat was het ook alweer? Oh ja, uh, er schijnt een of ander artikel te zijn in een stuk tekst. En daar staat in dat als bezoekers uh, naar Zandvoort willen om wat te drinken, om naar het strand te gaan, worden ze geadviseerd om maar naar Noordwijk te gaan. Dat is natuurlijk nou niet echt stimulerend om dat ergens nee. in te schrijven. Dus dat wordt uh, geadviseerd om dat eruit vandaan te halen. Ja. Je moet het ook niet in een andere badplaats gaan, gaan promoten. Omdat ze. Nou, het heel te drukke zand wordt. Ga maar naar Noordwijk, niet. joh. Dat moet je niet hebben. Dat lijkt me nou niet zo erg. Ja, precies. Erg handig. Maandag uh, uh, is het uh, Blue Monday. Dit ja? is altijd wel een nare dag voor heel veel mensen. Het schijnt een hoog percentage. Uh, zelfdroningen ik terecht te hebben. Maar nu hebben ze besloten, we hebben iets anders voor je om te doen. Ja? Want uh, Er is de eerste Blue Monday Run. Het uh, doel van de run is om mensen te steunen die worstelen met een depressie, zeker op die dag. Yeah. En voor mensen die zich ervoor schamen en voor mensen die hulp nodig hebben bij een positieve mindset. De run begint dus om, om 7 uur s avonds vanaf Club Natiek. Dus ook de eindrelocatie. De Deelnemers kunnen zelf kiezen of ze de afstand 5 kilometer willen lopen of rennen. Het gaat er niet om wie het snelst is, maar om het plezier van het samen deelnemen. En de organisatie zorgt voor t-shirts en attributen om in het donker op te vallen. En uh, na de run wordt het opgehaalde bedrag bekendgemaakt. Dat zal worden gedoneerd aan Mind Blue. Organisatie voor en door mensen met, positie uh, positieve... met positieve depressieve ingegaan, Ja, Precies, die. ja die heb je ja. ook soms. Ja. Uh, opgeven kan je dus via www.doemeemetmind.nl. Dan slash heb je team. Slash Bloom Monday Run Zandvoort. Kijk maar gewoon van Bloom Monday en dan Zandvoort. En dan komt vanzelf dit boven. Ja, mooi. Goed. Maar ik vind het wel leuk. Helaas kan ik niet. Maar anders had ik vijf kilometer is te doen. Volgens mij moet het echt een leuke happening zijn. Dat, dat laten we ze hopen. ook van de neem, neem hele club depressieve mensen straat. Lijkt me nou niet echt helemaal ja. hippie. Uh, maar goed, dat helpt wel bewegen. Ja. Helpt sowieso al tegen de En dit ze soort zeggen ding. ook: van neem daarna, na die run, even gezellig een kopje koffie bij Nautiek. Want die stelt zich gratis uh, uh, beschikbaar als uh, begin-eindpunt. En. En dan kom je ook weer in gesprek met andere mensen. En dan zeg je, voel jij je ook zo rot? Ik, nou, ik ook. Ik oh, oh, voel alles wel eens ontzettend vervelend. Zo nou, Ik heb laatst een hele slechte nacht gehad. Je ja, hou even lekker op, joh. Ja, gek. maar uh, wil je koffie nou lekker? Ja. Nou, nee, ik, Hoe heet uh, jij? Stop maar wel wat in je ja. hoofd, dan wordt alles beter. Goed, dan nou, gaan we toch even over uh, iets in je hoofd stoppen. Ja, fast food. Ja, op de win. Uh, Gette Bach College. Het is er nog niet. Maar het schijnt dus dat heel veel van die uh, leerlingen daar op school... Dus op, op scholen, zeg maar, zeg maar, even bellen. Uh, zou je pizza kunnen langsbrengen en, en op de wim Gettenbach hebben ze nog niet kunnen traceren. Maar ze zitten nu te denken om daar zeg maar grote hekken omheen te zetten. En uiteindelijk gewoon met pasjes en met codes. Omdat je dan, dan pas naar binnen kan. Iedereen die zeg maar binnenkomt wordt gevoelieerd op fastfood. En uh, mocht je betrapt worden op fastfood dan krijg je strafwerk. En dan krijgen, worden je uh, ouders op school geroepen. En dan krijg je allemaal een gesprek en zo. Nou goed, uh, op 28 januari is een open dag. En dan wordt daar ook aandacht aan besteed. Fastfood op school is uit de boze... En als je betrapt wordt op fastfood op de wim Gettenbach college dan moet je van straf moet je in de directiekamer eten met de leraren. Nou, dat is echt wel een flinke straf. Dus let op, als je er op school zit, geen fastfood bestellen. Je wordt nog net niet geslagen met een zweep, met het scheelt weinig straf. Nou goed, tot zover hebben de stand voor ja, de berichten. het berichten. Ja, tot zover. Ja, het doet soms ook eindeloos. Gewoon. Nou, het is tijd voor die landenkeuze. Je had iets ja, uitgezocht. Ja, ik heb al klaarstaan. Een lekker danspaarplaatje is... ja, deze dame, morgen. He? Dat is een dame. is... Estelle Soray, die yeah. wordt vandaag 40 jaar. Okay. Die had dus een uh, nummer gemaakt samen met Kenai uh, met West. Okay. En het heet Canine American West. Boy. Ja, oké, okay. nou laat maar even horen. De zadere morgen Toobo Fijne toestel op aanstaan. Straks nog wetenswaardigheden. Oh. Wat stil. Het is wel een beetje spannend. Ja. Moet ik hem een beetje. Doen? Nee, nee, nee, moeilijk hè? Om van die knoppen af te blijven.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 Trip I'd like to go someday Take me to New York, I'd love to see LA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 Like, Who killing how many you?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 Ja, yeah, American boy. Estelle is vandaag jarig. Ja, ze dus wordt vandaag 40. 40 wat een leeftijd toch? Samen met Kenai US. Ja. Ik hoop dat ik het nu goed uitspreek. Ja, ik, ik, ik ben dyslectisch meest. Ja. De meeste dingen toch wel goed uitspreken, dacht ik. Maar, ja, ik dacht het ook wel. Ja. Nu uh, wordt het uh, toch wat minder. Nou goed, uh, vandaag nog even de, de tweede vrouw aangeschoven. Ja, pak even een microfoon. Uh, ik ja, ik wil overvallen. Ja. Goedemorgen. Ik, ik, ik had haar bril gestolen. Kan je me horen zo? Wat? Zeker? Ik kan mezelf niet horen. Oh, nee, nee. Ja, ik kom even snel langs om mijn bril op te halen. Want er oh, was vorige je, week een receptie. Je, ja, dat ja, ja, nee, heel ik gezellig. Doe al, alle brillen in de tas die ik daar op tafel zie liggen. Dus want ik had, ik had hem gestolen. Wat was dat vorige week? Een receptie? Een nieuwjaarsreceptie hadden oh, we hier. Oh, ik dacht studio. Even dat, je een, dat je het een deceptie vond. Nee. Receptie. Nou, nee, dat was het juist heel erg gezellig. Want Jeroen begon te draaien. En toen ja? ging het hier eigenlijk los. Dat vond ik wel heel gezellig. Oké, okay, maar toen liep dus je er ook weg? Nee, ja. En toen dacht ik: van kom, ik ga nog even door naar het dorp even naar de kroeg verder vieren. Ja. Het is maar, heel laat geworden. Nou nee, dat viel eigenlijk wel mee. Maar ik kwam er toen achter dat ik mijn bril... Ik had oh. geen bril meer. Ik okay. En mijn je, tas we... daar drie keer over de bar heen gegooid. Ik kon nergens meer mijn bril vieren. En dan denk je, ja, ik zit in de kroeg. Dus dat is misschien het probleem. Nee. Had er was een vervolgens Volgens mij ja. met jouw bril. Ja. Oh, gelukkig. Dus, maar goed, ben je, je van toch zeg maar, wakker geworden met een schrik? Wat heb ik nou mee naar huis genomen? Had ik mijn bril maar mee moeten nemen? Nee, nee ja, Dat nee. kan ook nog, ja. Nee, ja. want ik hou altijd alles onder controle. Nee, ja. alles onder controle, ja. ja, ja nou, goed, ook de nee. drank. Oh, ja, ik hoorde jou, hoor jou het eerste uur praten over twee grote pullen bier die je had gedronken. Ja, en dat je toen Klopt. bijna beneden onder de trap toch uh, nee, niet in slaap was gevallen. Nee, ik, ik hoef de trap niet op dan, hè? Nee. Ik slaap nee, van beneden. Ik maar, bedoel, ik ben nee. ook wat ouder, dus ah, ik ben beneden geslapen. Het of je nou naar boven moest of niet. Dat was het, ja, natuurlijk. Dat was het. Nee, Toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk een controledrinker. Verstaat dat woord? Dat, dat denk dat nu ik wel. Een dat je controle in controle wil blijven. Ja, je wilt nu ja, wel nee. niet dronken worden. Nee, op een gegeven moment dan voel ik het. Denk ik denk van, nee, nu moet ik gewoon stoppen. Dat en als je, dr je dronken wordt, word je dan heel dramatisch? Want ik heb thuis niemand. Die wordt echt heel nee. Nee. dramatisch. Ik denk nee. ga maar slapen, hoor. Nee, Zo ver ik laat juist, je het niet komen, nee, denk Nee, ik word juist heel erg grappig. Ik ga filmpjes maken en ik ga Oké, okay. jij ja, gaat los. Maar wat weer houdt je ervan om dan toch te drinken? Ja, nou, dat ik. Nee, dan word ik misselijk. Als word je misselijk? Ik, heb ik één keer gehad, dan uh, spuug ik de hele onder. Lachend dat, spuug dat... je de hele boel onder. <laughs> ja, maar dat, dat Nee, nee dat, dan. Is echt, dat is echt chocant. Echt niet. een drama gewoon. Echt, die die, die vond van mij, die wordt een heel dramatisch. Jij spuugt de blonde. Wat is er <lacht> nog leuk aan om drank, dronken te worden? Nee, ja. Ik, ik word heb last van heel... ledematen de volgende dag. ik zou ja. zeggen, stop je maar mee. Ik grappig en grappig. En dan denk ik, nee, dat moet ik niet doen. Uh, Oké, okay, nou, vrouw, een blonde zelfs, vrouw maar. die gibbelig en grappig wordt. Ik ben ervoor. Maar goed, ik heb nog even wat tragisch nieuws ook weer. De cijfers zijn weer bekendgemaakt over de wegwerkers. We zijn we gekeken. Minimaal één keer per week wordt een voertuig van de weginspecteurs aangereden. Een pijlwagen of een botsabsorbeerder. Ze worden geramd gewoon. In 2019 waren dat uh, 57 aanrijdingen en agressieve meldingen. En dat is een uh, verdubbeling, want uh, dat, drie jaar eerder was dat nog bij de helft. Wat en erg. uiteindelijk, uh, ja, dat, uh, ja dus mensen worden gewoon uh, ja, agressiever, hebben minder tijd... Er uh, zijn dus ja, met allerlei dingen bezig in de auto's. Dus dat is best, best wel heftig. En, uh, ja, en dan zie je ook foto bij dat bericht. Dat dus je denkt, jezus man. Een politieauto en een uh, zo'n wegwerkauto. Helemaal aan puin. Dat dus je denkt, well, daar is toch tegenaan gereden. Ja, nou, iemand dan de... appen met is er dan de kinderen er dan wel aan het overleggen. Over? Is, is er wel iets, iets over van de chauffeur die ze aanrijdt? Dat vraag ik me dan ook af. Want hoe dom ben je? Want je, dan ben je nog later thuis. Ja, ja. Dat is gewoon gedoe. Ja, soms is het voor sommige ja. mensen zo'n videogame, lijkt het ook gewoon wel. Maar het MAF ja. is de afgelopen weken toen over dat appen... dat dat niet verboden is. Je mag, als je je toestel in een houder hebt... Staat, ja. dan gebruik je het natuurlijk sowieso als... Uh, noem je dan, uh, Route. Route. Ja, route. Tom, Tom, als Tom, Tom. Maar dat echt zijn gasten gewoon dan, dan aan het appen op ja, dat toepen. Ja. Dat, dat geloof je toch wel. niet. Dat mag. Ja, dat mag dus wel. Ja, Nou ja, ze, weet, ze kunnen nooit, niet, nooit weten, agenten, of jij aan het appen bent... of dat jij de route bekijkt. Ja, dat kan je ze natuurlijk wel achterhalen. Want ze kunnen natuurlijk gewoon meten dat je in beweging bent. En ze zien natuurlijk de tijdmelding dat je aan het appen bent geweest. Dus ze kunnen ze achterhalen. Maar dat is niet ja. verboden dus. Dat is zo raar. Nee. Ik bedoel dat je daar nog nee, dingen in voert. Een route. Nee, dat is toch wat ik? anders. Maar. Wat zegt u? Nee, ik wou zeggen, want je hebt twee handen aan het sturen, Maar als je belt heb je twee handen aan het sturen, Maar anders niet. Nee. Dus, nee, precies. Ja, Je moet gewoon zorgen twee handen. Maar ja, je mag dan ook geen checkie draaien. Zo even op je knie. Huppatee. G dat deden ze vroeger. Je hebt die mensen die met één hand de jackie konden rollen. Dat is straklaag is gebeurd. heel knap. Mijn sponsies laten bollen en een. Uh... Een dronken dame die is in je schoot mag ook niet. Ik snap het allemaal. <lacht> Jezus, hoe kom ik hier nou weer op. Ja, Maar Mijn vantjes ja. laat bol. Tijd voor muziek, ja, dames en heren. Ja. Deze vroege morgen. Ja. Vorige week ontdekte ik deze plaat. Ik liet dan een vriend van mij horen. We Ze zegt, wat is dit goed? Hè? Ja, hij was er ook helemaal enthousiast over. De band heet Spectre en Simplicity. Ja, dat is het leven. Daar kom je achter na je vijftigste. Simpelheid en top...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 own your own property but National Trust Kijk je naar het leven. Ja, het zijn de hele kleine dingen. Ja, op Dus toen jij ja, die kleine dingen in het leven kon genieten, zeg maar weer. Dat vond ik vroeger als zo'n dooddoener gewoon. Geluksmomentjes. moet je ja, pakken. Je moet je pakken, gewoon ja. zeg maar Je wilde een groot en meest slepend leven vroeger. Nou, ik maar je ja. hebt een vrouw. En die had een enorme geluksmomenten. Ja? Huh? Want uh, het is een Amerikaanse dame. Die heeft dus in één kalenderjaar twee tweelingen gebaard. Het zijn, zijn het dan vier geluksmomenten. Huh? Oh ploep, één. Ploep, twee. En dan, uh, ja, als het zo gaat jaar, wel. Ja, maar ja. ik heb ook andere <laughs> bevallingen gezien. Ze heette Alexandria Wollaston. Yeah? En uh, ze kreeg dus haar eerste tweeling in maart 2019. En haar tweede tweeling in december. Zodat ze denk, ontdekte dus gewoon in mei alweer. Dat ze weer zwanger was van een tweeling. En ze had helemaal niet de intentie om nog meer kinderen te krijgen. Je yes, echt dat had die gast van uh, Roenuswold gewoon moeten hebben. Schrikkelijk. Dan had hij gewoon echt twaalf kinderen op de wereld kunnen ja. zetten. Ze dus zei ook een, echt van, ik heb echt het idee dat ik de tweelingenloterij heb gewonnen. Ja. En ze kwam er dus ook achter afgelopen jaar dat haar beide oma's zwanger waren geweest van tweelingen die het niet hebben gehaald. En ik zei altijd dat mijn oma's mij hun kinderen hebben gegeven... omdat ze beide zwanger waren van tweelingen die het niet hebben overleefd. Ach, oh, wat mooi. En de Amerikaanse heeft naast haar tweelingen nog een driejarige dochter. En volgens CNN is er niet van plan om weer zwanger te worden. Oké. Okay. kan me het me zo voorstellen. Zeg maar, hoeveel, uh, zeg maar als ze toch allemaal geboren? zijn. Wat voor namen krijgen ze dan zomaar al? Nou ja, <laughs> dat weet ik niet. Maar nee. het schijnt wel dat de top 5 van de jongensnamen in 2019... in Nederland dan is ja. Noah, Daan, misschien is dat in Amerika Daniel, ja. Lucas... Levi en Sam. Ja, goed, het is dus, al in uh, Nederland natuurlijk. hebben ze getest uh, ja. waarschijnlijk. Want waarschijnlijk in het buitenland zou je toch wel veel meer buitenlandse namen. Zoals Achmed, uh, Moment. Ja. Uh, zou je dan Louis, wel... ja. Louis. En, en dan de, die... de Mariannes en de Jolandes. Die uh, ga je niet meer horen. Die hoor je niet meer, hè? Nee, nee echt. Maar ik, weet, ik ken mijn al zoon, heeft... zoveel Yvonne's. En ja, ook ja. Yolanda, Jolanda, Yolanda. Dus ja, uh, dit heb je ook ja. nog? Ja, mijn zoon heeft bijvoorbeeld Richard, had ik gedaan. Want yeah. uh, Richie was dan zo'n leuke naam. Maar Richard is ook een naam die heel weinig meer gegeven wordt. Ja. Dus het is op zich wel apart. Nee, geen... dus voor de meisjes was het Emma, Mila, Sophie, Zoe en Julia. Oké. Okay. Toch weer Emma, hè? Dat, dat, dat die zo vaak... Uh, uh, zomer, zomer heb ik nog niet gehoord. Lente heb ik nog niet gehoord. Nee, oog, Spijker. Oog, ja. Splinter. splinter. Ja, ja Splinter. Flinter. Ook. Dat maar ze die... zeggen ook namen die minder dan 25 keer voorkomen... worden in de lijst niet genoemd. Dat doet de SVB om de privacy van baby's... die een exclusievere voornaam hebben, te waarborgen. Maar het verbaast mij dat deze namen... Volgens mij worden er toch heel veel kinderen... Toch onder de autochtone bevolking geboren. Maar je ziet dus niet, nee, die zien uh, niet Fatima en Mohammed. Nee, zo. Terwijl daar Dat de, had de groei ik nog eigenlijk zit. verwacht. Want wij zeggen maar, ja. gewoon in Nederland... zorgen voor 1,6 of 1,7 nakomelingen. Had ik begrepen. Maar goed, ja. de, de, de groei zit nog steeds uh, in de uh, ja, want Er zijn dus toch 169.189 baby's geboren afgelopen jaar. Ja. En de jongens zijn dus toch in de meerderheid... 86.653 jongens... En 82.536 meisjes. Er zijn toch 4.000, 4000 uh, jongens extra geworden. Dus een hele meisje. god aan mannen. Waarom ja. zijn er zoveel leuke vrouwen niet aan een man? Dat is een verklaring. Ja, nou ja. ja. ja. ja. Nu, ja. Nu, nu, nu snap ik het. Ja, ja. ja. We, zijn ja. we zijn eruit. We zijn zoveel leuke vrouwen? Waarom ben je nog single? Ja. ja. ja. ja. ja of mannen ja. Doen, wat, doen een beetje uh, onverstandige dingen waardoor ze. Ongelukken krijgen en zo. En niet oud worden en zo. Dat kan ook. Nou, als we het toch over dingen hebben die, die geboren zijn, er is namelijk weer een, uh, een breed lipje geboren. Een breed lipje. Wat is dat dan nou weer? Vis? Een neushoorn. Het oh, bijna. Een, een, bijna. Een, een, is bijna uh, hetzelfde voor uh, <laughs> Maar het is, zeg maar, neushoorn is geboren in Burgerzoe. En er zijn nu echt wel heel veel uh, neushoorns geboren. Uh, dat, uh, ik heb even te kijken of ik nee. nog een naam heeft gekregen. Ik ik nou, Het mannetje is de 11e neusworm die sinds 1998 is geboren. Burgerzoet mag zich door de geboorte tot de kop van de 500 neuswormfokkers van Europa. Fokkers rekenen, sorry. En uh, goed, zijn meer uh, Park Beekseberg staat er ook in. En ergens eentje uit Engeland staat ook in die top 5. Nou goed, er is weer een neushoorn geboren. Dat ja. is een volwassen... Hoe oh, wordt een neushoorn eigenlijk? Wat, hoe oud die ja, wordt? Ja, enig idee. Oud. Nee, en geen idee. Volgens worden te oud. Best, hè? Ja. Ja. Net zoals olifanten. En schilpadden. Ja. Ja. Ja, die worden ook heel oud. En olifanten worden gaai, ook al 60 ja. en zo. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, en uiteindelijk uh, schijnt een uh, volwassen neushoorn... 3.000 kilo te kunnen wegen. Ja. Goed, nou goed om te weten. Uh, straks uh, moeten we wel even uitkijken dat we niet gaan uh, ook gaan uh, zwerven omdat er eten tekort is en dat, en het dat er te veel neus wordt. En maar op uh, vegetarisch uh, voer want een neus uh, eet geen vlees. Dat is vind ik altijd ook zo iets, uh, iets, iets leuks. Weet je ja, nou, oliegras. Nou, olie ook, ook, olie niks zet alleen maar gras. En dan heb je. Uh, ja, er staat al maximaal leeftijd in het wild tussen de 30 en 45 jaar. Yeah? En uh, de witte neushoorn kan tot ongeveer 60 jaar oud worden. De neushoorn is erg bijziend, maar dat wisten we al. Oké, okay. hmm. nou goed. Want, uh, dan maakt het ze niet uit, want ben je al zo oud? Nee, dat zien ze niet. Nee, ik Kim is er even goed bovenop. Nou, dan zal ik een stukje uit. over geboorten. Voor je leeftijd. Over ja. de mens en dieren. Oké, okay. oh, de Bomb Bicycle Club. Just like that Bitch, your ghost black, dig your heels De mafbeentje. Everything else has gone wrong. Maar die cd is wel goed gelukt. Ja, zo heet de cd. Bomb Bicycle -club. En weer een nieuwe single is naar afgerukt en op de markt gebracht. Is het real? Ja, ik heb het gezien. Het is echt waar. Goed, het is dus de zaterdagmorgen lopen tegen het einde van het radioprogramma. De lijnen met Hotel Hoogland zijn alweer oké okay bevonden. Dus ik zou zeggen, eh, nou ga die kant op. Of eh, blijf gewoon thuis lekker luisteren en laat je informeren wat er allemaal speelt. Het zal alweer over het uh, circuitpark gaan. Waarom ook niet? Ja, nou goed. Voor de verandering. Ik heb vandaag nog even met, uh, met, met verbazing zitten lezen dat uh, Runers Wolf natuurlijk deze Gerrit Jan S. Of uh, Gerrit Jan van D. Die daar natuurlijk iets wilde creëren. Dus die man natuurlijk die die kinderen helemaal al heel lang heeft laten nou ja, opsluiten in dat boerderijtje. En nu is er natuurlijk een verhaal tevoorschijn gekomen uit een vrouw. Een Europese vrouw die dan in Engeland woonde. En die uiteindelijk zeg, met deze Gerrit Jan via internet uh, uh, ontdekte. En ze dacht van dit kan mijn guru zijn voor spirituele verrijking. Oh. En uiteindelijk hebben ze over een weer gemaild. En uh, uiteindelijk is hij hier naartoe gekomen. En heeft zijn tijdje in een camper gebivouckeerd. En uiteindelijk zou dan de geest van zijn overleden vrouw plaats moeten maken in haar lichaam. Maar uiteindelijk dan toch de aanvullende kinderen. Want hij had er zes en hij wilde er nog zes geloof ik. En hij, ze wilde twaalf, hij wilde twaalf kinderen. en Hij wilde iets stichten. Van de twaalf mots. apostelen of zo? Zoiets. Dat soort theorieën had hij bedacht. En uiteindelijk oh. uh, moest ze er even over nadenken. En uiteindelijk dacht ze. Van, nou, misschien moeten we dat maar doen. En ze heeft gewoon geluk gehad dat ze eigenlijk niet zwanger is geraakt. Nou. Het maf is wel dat dat interview wat in de krant staat van de Telegraaf. Is uh, nou, wel verontrustend. Dat je denkt van is net ontsnapt. Gisteren zag ik erbij. Wat was dat voor een televisieprogramma? Een vandaag, geloof ik. En daar kwam het toch over van. Nou, ja, ik vond het ook wel interessant om daar even rond te lopen. En te kijken en wat dingen uit te proberen. En te kijken of ik iets kon leren. En ben uiteindelijk gewoon naar huis gegaan. Dus ik vond het twee verschillende interviews. Dat denk ik van. Waar ligt het nu de waarheid? Is, is ze echt net ontsnapt aan een of andere gek? Ja, ze heeft geen idee, denk ik. Of misschien ook niet. Ik bedoel, ah. ze vond hem charmant in het ah. begin. Want ze was gewoon getrouwd, hè? Ze had een kind daar nog in Engeland. En uiteindelijk, wacht eens, ik, ik vind hem wel charmant. Misschien wil ik ook wel die geest van zijn overleden vrouw in me nemen... en uiteindelijk dan zwanger raken van hem. What the fuck? <laughs> is dit was voor... ja, ja, raar dit. Dit. Nou goed, uiteindelijk ja. is het een te look. Maar je dat deze man nu vast zit... Hè? Ja, waarom, waarom? Ja, omdat hij natuurlijk... Je meent het. Ja, hij zit voor steeds voor. Oh. Maar, dat is niet te gek, oh. Hij heeft natuurlijk een tia gehad. Hij is nu verlamd. Oh, ja. Hij kan ook hij, niet meer praten. Hij herinnert maar... zich natuurlijk ook niets meer. Nee, ja, dat hebben ja, we meegehoord ja. in Nederland. Ja. Waar zitten die kinderen dan nu? Dat ja, verhaal. dat weten ze niet. Maar goed, er is natuurlijk nu een boek over geschreven... waar niet iedereen blij over oh. is natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ik vind het heel triest. Ja, het is een triest zielig, verhaal. Erg, maar goed, het, het, er moet toch wel iets moois aan zijn geweest. Anders gaat zo'n vrouw daar toch niet in mee. Ja, manipulatief gedrag. Ja. ja, maar in het ene interview zeggen ze dat ze echt gedwongen is. In het andere interview zeggen ze, nou nee, er was niet echt lichamelijk dwang. Hij probeerde wel wat te overtuigen, maar nee, dat viel me al mee. Dus er waren het ergens in het midden. Ja. Nou, boeiende zaken vind ik het wel. Jazeker. Ja, zeker. Nou, nog een klein berichtje dan. Ja, in uh, Thailand is uh, de band op plastic zakjes uh, gelegd. Okay, en nou blijkt dus dat iedereen die in je talent naar de supermarkt gaat... neemt tegenwoordig naast zijn portefeuille en zijn sleutels... ook een rijskoker of een verkeersregel of een urn mee. Tenminste, als we Instagram mogen geloven. Want influencers maken een trend van om de meest onmogelijke items mee te nemen naar de supermarkt... om er vervolgens vol hun boodschappen op te bergen. Geen gewone boodschappentassen dus. Nee, verkeers... zo'n... Zo verkeerspilon, weet je wel. Ja. Handig is het in geen geval, al moet we tegen toegeven, geef leuke beelden. Ja. Ik heb een gedeeld op onze Facebookpagina. Een van. Dus ja. ja Hij is, staat, dat is ook gelukkig een handige staat, boodschappen, Er staat, staat niet aan, hier een pion. Ja, zo, ja. En, en uh, meer? Nog er meer pion? nog een grotere nog. Ja, dat is Net een hele op. grote, en die andere heeft gewoon een koffer meegenomen. Hier. Dus schep maar vol met patat, zeg ik ja, dan, Ja. ja pion. Dus, doe maar. maar koffer? Ik, ja. Maar ja, ik heb nu altijd van die nepzakjes die je dan kan kopen, en die kan je steeds weer invullen. Ja. En ik denk ja, het scheelt wel ja, ik, oh, ik moet bijeenhalen als mensen echt een plastic zak kopen. Oh, ik zeg niks. Ja. Ik zeg niks! kijken, Nee, ik zeg niks! ik dus krijg ook al plastic schaamte. Hè? We hebben vleesschaamte, plastic schaamte, rook schaamte. Ik, ik schaam me dat ik die schaamte niet heb. Alcohol nou, schaamte. Ja, ja, ik hey, dit is Toetbal Kleef. Nee? Tot ziens. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...